Volgens Fedaya is de slechte voedselsituatie mede het gevolg van de economische crisis. Kinderen hebben vooral weinig te eten in gezinnen die getroffen zijn door werkloosheid. Daar mankeert het ook vaak aan goede kleding. Ook is er meestal geen geld om kinderen te laten sporten of andere buitenschoolse activiteiten te laten doen. In Spanje zit ruim 21% van de beroepsbevolking zonder werk. Dat is het hoogste cijfer in de eurozone. De Nijmeegse politie heeft na de wedstrijd NEC-Vitesse een groepje NEC-supporters opgepakt. De ME had eerder al een charge uitgevoerd om te voorkomen dat de Nijmeegse fans in de buurt van de Vitesse-bussen uit Arnhem kwamen. Later bleek dat een aantal supporters zich had verstopt in de bosjes bij het Goffertstadion. Toen ze de Vitesse-bussen begonnen te bekogelen, werd een aantal van hen opgepakt.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 Mijsneek is een scoetje van 13 meter lang gestolen. Het zeilschip lag in het Friese dorp Hommerts. Het scoetje, de vrouwen Jans, is gebouwd in 1914. De zeilen waren er door de eigenaar al afgehaald. Het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bevolking toe. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen overdag wisselend bewolkt, maar ook nog wat zon. Het wordt zo'n 15 graden. Vanaf dinsdag meer wind en kans op buien. Dit was het NOS.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 Bad decisions, that's alright Welcome to my silly life Mistreated, displaced, misunderstood so do that.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 En uh, daar werden we eigenlijk al het eerste, uh, niet zozeer dat het op mij kwam, maar meer onder mensen die daar uh, heel goed talent in hadden. Maar alle kleine beetjes helpen als je dan toch uh, wat, wat tools kan aanreiken om dan toch die prestaties uh, nog beter te kunnen En wat maken. voor tools reikte jij dan aan? Want dat is me niet helemaal helder. Trainingsmethode, ja. uh, voeding, voeding en uh, ontspanning met name. Oké, okay. ja. En hoe zat die ontspanning dan? Een beetje nee. Ontspanning is eigenlijk ja, gericht op datgene wat je aan het doen bent, dat je dat ook bewust aan het doen bent. En niet bezig tegelijkertijd uh, met te kijken wat voor boodschappen ga ik straks doen op het moment dat je nog uh, bezig bent met je sport. Dat is een beetje mental coaching achter. Ja, ja. oké. Okay. Dus niet uh, via yoga, of, of komt dat er ook bij?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 ...energie om uh, lichaam en omgeving meer in balans uh, te kunnen brengen. En ja, daarin zeg maar heb ik uh, onder andere een ayurvedische opleiding gedaan. En ja, voor de mensen die niet weten wat, een ayurvedische, uh, wat het woord ayurveda betekent, kennis van leven. Uh, daar ben ik nog steeds student in, want uiteindelijk naarmate je meer uh, kennis vergaat... ...kom je erachter dat je steeds minder weet...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 Uh, het, het werkt twee kanten op, Is dus zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant, als je dat zo zou willen stellen. En heb je enig idee, uh, als je het in percentage zou mogen noemen, zou dat 100% alle ziektes zijn die mensen heeft, hoeveel percentage, welk deel daarvan is, uh, laten we zeggen, psychosomatisch, want daar heb je het in feite over?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 En nou, gewoon met je, met, je, met je gedachten, met je gevoel, gewoon met je hele zijn. Want uiteindelijk is elke lichaamscel een onderdeel van jou, ook die knie. Dat je eigenlijk uh, respecteert zeg maar, dat het signaal er is. En daarna luistert en dat ook uh, zeg maar, daad bij woord voegt. Maar hoe luister je daarnaar voor de.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 Uh, zoals ik het net aangaf. Dus ja, dat door je... pijn te voelen, maar dat is, dat is Nee, niet, heel... niet door pijn te voelen, maar gewoon ja, in, in, in dialoog gaan door te zeggen: van nou, ik respecteer het signaal en zeg maar wat ik moet doen. Maar die dialoog, hoe doe je dan een dialoog met een knie? Ja, voor jou is het ja, helemaal geen ja, heel veel. Ja, voor jou is het. Ja, ja, nou, je, je kan, je kan hij geeft geen antwoord, maar je bedoelt hij geeft antwoord doordat hij. Antwoord door, door een te een pijn te van, geven precies. of een of, pijnprikkel of, of, of, of niet. Ja. Dus op het moment als die pijnprikkel uh, reduceert, dan is dat voor mij meer ruimte. Dus dat betekent dat ik uh, de mogelijkheid krijg om toch te gaan Oké, okay, dus de enige wat de knie zegt is wel of geen pijn. Ja, in dit geval. Op vragen wel. van jou. In dit geval wel. Ja. Oké. Okay. Nou, je vragen. We zijn eigenlijk één en dezelfde. Ja. We gaan even naar muziek. Je mag uh, het eerste nummer uh, aankondigen van de cd's die je hebt uh, meegenomen. Ja, um, even kijken. Ja, misschien Dan mag ik, vertel ik ook even ook mee uh, uh, Jamie Archer. Ja. ja. En vertel ook maar even bij waarom uh, je het ja. meegenomen. Um, uh, even kijken. Ja, mijn, mijn oudste zoon die is al twee jaar uit huis. En...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 I would hold you in my arms, I would take the pain away Thank you for all you've done, forgive all your mistakes There is nothing I couldn't do, just to hear your voice again Sometimes I want to call you, but I know you won't be there Ja. Uh -huh.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 Maar ik, ja, ik voelde ook wat, wat moest doen. Dus ik, uh, ik heb daar een aantal attributen voor. Dat zijn, waren pulsers uh, destijds. Heb ik nog steeds. Maar... Gaan we het zo even over hebben? Over de, de AED. Ja, wat dat zijn. Die, die nee, heb ik dus. AED. <laughs> ja, een soort energetische ID. Maar dan oh. komen ze ook terug wat de okay. pulsers is. Die heb ik meegenomen de zaal in. <coughs> en vervolgens heb ik daar een van die pulsers bij haar hartstreek gehouden gedurende een bepaalde tijd.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 Later heb ik een oproep. Hoe, hoe werkt dat dan? Een STEP, een ja. step is een, uh, een, een, een trainingsvorm. Ja. En, die kan je opstapelen. Mm -hmm. En als je er twee of drie tegen elkaar aanschuift, dan, dan kan je daar een matje op leggen. Ging je daar mee te oh, want ik dacht al, dat is erg laag natuurlijk. Ja. <laughs> Oké, <Okay>. ja, ja. <laughs>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 en dokter Jauw die heb ik persoonlijk gekend heb ik ook les van gehad hmm. en hij was ook betrokken bij de NASA hij hielp astronauten als ze de ruimte in gingen eh, tegen bescherming tegen kosmische straling hmm. en later heeft hij meerdere soorten pulsers gemaakt en in zijn vriendenkring had hij veel artsen en therapeuten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 Ja. Maar uh, dat gaat met, met uh, zijn dat dopjes, zijn dat kristallen? Het, uh, Ik, ja, kan me dan het niet like, echt de Het lijkt een beetje op een, uh, op een donut. Een donut met een, een donut. Ik heb er één bij me misschien. Ja, dat is misschien wel handig. <laughs> kan, kan me daar niet iets... Jij nou, uh, het nou even beschrijft, uh, Mario, wat ja, je ziet. dan is er uh, eentje, oh. Nou Volgens mij is het net zo'n hele grote uh, schroef of moer...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 Maar het werkt niet als zodanig, maar de, de, ik heb veel, veel ervaringen ook met pijn uh, opgedaan. Dus dat het uh, wel degelijk een uh, verschil kan maken. Maar het is er niet speciaal voor gemaakt. Ja, het is niet voor blokkades ofzo? Ja, het is juist voor om blokkades op te heffen. Maar het lichaam heft zelf de blokkades op als die daar weer toe in staat wordt gebracht. Het is voorwaardescheppend. Voorwaardenscheppend. Dus als jij ontspannen bent, dan is er ruimte in je lichaam. En als er ruimte is, kan energie doorstromen. En kan het lichaam zelf zaken weer op orde brengen. Want als je een kind, zeg maar, hoef je ook niet bij te gaan staan tot hij gaat groeien. Dat gaat ook vanzelf. Niet vanzelf, maar er is een andere energie, zeg maar, <laughs> dan dat wij denken dat het alleen de melk is. Nou, voor mij weer genoeg stof. Uh, wat denk jij, Mario, om er uh, even uh, over na te denken ja. onder een, een ja. lekker muziekje? Dat zullen we doen, ja. ja. We gaan uh, luisteren naar Desiree met Crazy Maze.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 Toen heb ik een uh, ruimte gehuurd onder het Palace Hotel. Daar heb ik een aantal jaren gezeten. Waar nu new wave zit. Ja, klopt. Van Katty. Ja, Katty die zwierf altijd in de rond en die vroeg van als je ooit een keer weggaat, <laughs> bel me. Dus dat heb ik gedaan. Is ze nu gedaan dus? Overigens, Katty is de, de gasten van de volgende keer. Over een maand. En dan hebben we haar uh, cd-presentatie. Hij eerste is de cd-presentatie live in de uitzending. Dus dat is een ja. hele mooie uitzending. uitzending ja. ja. Ga verder.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 Maar vaak is het echt één op één. En de mensen die bij me komen, ja, die willen toch liever niet in een fitnesscentrum trainen. Mm -hmm. Die willen ook de, de, de, de, de ja, echte aandacht, de ja. personal aandacht eigenlijk. Ja, dat is gewoon ja, vanaf dat ze binnenkomen tot ze weggaan, is dat gewoon alleen maar één uh, op één aandacht. En, en is daar een leeftijd uh, gebonden? Is dat... Nee. Is dat een Dat waren die vraag uh, maar...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 En ik heb tegen haar gezegd, onder andere uh, probeer trappen te lopen. Dus ze, loopt, ze woont op de twaalfde verdieping, loopt één keer per dag één trap naar beneden en dan weer omhoog. Gaat het opbouwen naar twee keer per dag. Maar dat lukt eigenlijk Maar ze loopt nu, uh, lopen ze gewoon helemaal naar beneden en weer omhoog om de post te halen. Zo.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 Een mooi stuk Remy, je kennen het ja. inderdaad. Um, en in Remy draaien taal. Zou je dat heel kort kunnen aangeven wat hier precies staat? Uh, ik zal een poging wagen. Uh, ja, ik probeer het dan te versimpelen voor zover dat mm -hmm. versimpelen is. Als je ja, een tafel voor je hebt uh, waar je aan zit, dan kun je erop kloppen en.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 Ja. Er is geen verschil. Oké, okay, een beetje helder Mario? Of nee. we daar zo, na, dan gaan we naar de muziek even op, op terug. Ja, en dan beginnen we met een vraag van. vraag van jou. Uh, het grappige Remy, uiteraard heb jij een paar cd's meegenomen. En uh, vorige keer had ik Buddha in, in mijn uitzending. Ja, ja. En dat is een ontzettende spirituele man. Ik herken hem. Nee. Oh, dat is echt, nou die heeft, uh, uh, heeft die haalt veel uh, grote spirituele mensen naar Nederland voor optredens. Ja. Uh, heeft ook natterasje uh, opgericht. En heeft uh, heel veel uh, uh, van die Osho uh, uh, mm -hmm. groepen geleid. En, nou, ook echt een hele inspirerende man. En die komt dus met Michael Jackson en Earthsong. Oh. <laughs> dus dat dus is eigenlijk heel echt heel grappig. grappig. Maar wij doen niet verder aan manipulatie van, ja, die is al geweest. Nee. Het nee, jij hebt ja. deze Michael Jackson ook ja. uitgekozen. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal waarom jij Michael Jackson wil horen. Um.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 Om maar een product door te kunnen blijven drukken. Maar ik denk dat het nu de hoogste tijd is dat daar verandering in komt. Ja, lijkt me ook. Nou, we gaan het helemaal draaien. 6,46, dus nog heel lang. Maar het is zo ongelooflijk mijn nummer dat we hem helemaal draaien. Michael Jackson met Earthstone.